Patroonherkenning De toekomst is waarschijnlijk voor hen die spreken met muziek en zo het mooiste ons vertellen op de allerfijnste weg. Het ritme is verwachting voor hen die teksten kennen en in de stilte voor de beat op en neer bewegen, slapend in een regel... De wereld is top veertig voor hen die sleeds berusten in de lessen van een kleine olifant, die niet de stok kan breken en weigert om te leren dat die boomstam nu een twijg